Behind the wheels of steel, the one and only DJ JK, make some noise! but... down. Get you don't stop yes yes yo you don't stop moi tu don't stop yes yes you don't yo? stop you don't stop yes yes yo you don't stop moi tu don't you don't stop yes yes yo. you don't stop moi tu don't you don't stop yes yes you don't stop Pushing the truth, higher crime Als je luistert, naar nou zie je het. Ben je helemaal weer verpest. Hé, Dennis, wat een geweldige set heb je gedraaid, jongen. Ja, dankjewel. Jij ook. We zijn nou weer eens een keertje op tijd met het afkondigen. Ja. Vorige week, de laatste secondes. We en die week we, ervoor we, we, we, we hebben we het maar in het nieuws nou, gedaan. We werden, we werden een beetje te makkelijk. Ja, ja, daarom. Hé, hey, uh, hoe vond je mijn onverwachte beukertje? Jouw onverwachte beukertje? Ik zat te trillen op de stoel. Wat een knaller. Voor de mensen die het helemaal ontgaan is... DJ Dion Sydney, die heeft een hele vette bootleg gemaakt van Paul Johnson's Cat Cat Down. Vorig jaar heeft Leipzig Look dat gedaan. Nou, deze is de overtreffende trap. Mijn complimenten ervoor Dennis. Dankjewel, dankjewel. Helemaal lekker. Nou ja, als laatste uurtje mijzelf afkondigend DJ JK. Dion Sydney. Ja, hij was het uur ervoor. Uh, of gaan we nou opeens een uh, stukje uur de... inpikken? Heel leuk dat je geluisterd hebt. Volgende weekzelfde tijd,zelfde tijd, selte plaats, selte frequentie. 106, 9, 104, 5. Internet www.cfmzandvoort.nl. En dan ga je even naar het kopje van de livestream. Voor de mensen die ons een mailtje wilden sturen, zie het at CFMzandvoort. En dan komt het allemaal in onze fijne mailbox terecht. Ga jij nog wat leuks melden, Dennis? Uh, nee. Nee, nou ja. Het dan is, laten jullie. Uh, het is uh, naar weer. Het is droog. Een paar, uh, paar sputters. Even op de bijrader kijken. Wat het weer gaat worden. Als je uitgaat dit weekend. Heel veel plezier. En ik zeg tot volgende week. Tot ziens.